Thomas met het nos Het gebruik van strooizout op gladde wegen komt deze winter mogelijk in gevaar door de problemen met PFAS. De leverancier, de Nederlandse Zoutbank, zegt in de telegraaf dat er bij de eerste meter de hoge waarde zijn vermeerderd van de schadelijke chemische stoffen. Experts laten het zelf niet verder onderzoeken. Deze week moeten de resultaten ervan bekend zijn. De resultaten Amsterdam deze uitdaging af te wachten. In Hongkong is een Benningstrand neergeschoten door de politie. Zij kwamen een man van 21, hij ligt in een kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze deden op een groot kruispunt, waar het op het tegen heel de token verkeerd tegenhielden werden. De oplossing in Hongkong begonnen een half jaar geleden. De politie schoot twee keer eerder Benningstrand aan meer dan een derde van de uitstoot van stikstofdioxide in het autoverkeer voor van auto's van 15 jaar en ouder, schrijft het alleen maar de richting van de Van alle auto's die in Nederland rijden is 17% 15 jaar of ouder, maar ze zijn verantwoordelijk voor 35% van de stikstofuitstoot, schrijft van. Kik-out zwarte Piet heeft geen vertrouwen meer in de politie en gaat erom zijn eigen beveiliging regelen. De actiegroep ziet dat de overheid en de politie de bedreigingen niet serieus nemen. Het sluit bijvoorbeeld in Schiedam dat de kik-out zwarte Piet vandaag aan een gedelde dag werd gestoord. Kortom tijd gaat de actiegroep in de twaalf gemeenten binnen Schiedam tegen zwarte Piet. In Pirovendal heeft een grote brand in een bedrijvencomplex. De Pirovendal was met veel voertuigen uitgerust om het vuur te bestrijden. Rond half vier werd het zijn brandmeester gegeven. In het gebouw zitten een aantal ondernemingen. De schade is groot. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend kan er al wat regen vallen. Vanmiddag trekt de regen verder over het land en het wordt een graad of 7. Nee. Dit was het NOS-Torna. verkeersupdate. De Kedisjombakker verkeers verkeers van de ANWB. Eigenlijk alleen maar wat vertraging op taal 7 van Horen naar Zandam Bij Purmerend Noord, 4 kilometer, kost zo ongeveer 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Yeah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 37% van de OV-medewerkers wordt getreid op de passagiers. Doei, Dankjewel. Namens het OV en C. Zin in Zandvoort. Zin in 4FM. Met nu. I need your love right now I'm perfect I need your love right now Dream. it was rare for us to be divided, nowadays it seems all day We fighting over a lot of things We had an argument, I had to pull away Cause in that second that you mad, just to win and say you're right You just mentioned something you ain't even wanna say Trippin', now it ain't all your fault, I take a pile of blame I regret when I was lying, I was never raised Run around town, people talk about who is popular, and it spread like a word of mouth I ain't saying it, it's easy And I struggle but decide that we leaving Something in the past that we needed to let it go while we're still speaking. Relax. And I'm gonna miss your smile and always have a spot where we just can't go on. We gotta break and hope we both find love on our faith. Yeah, it's hard like a concrete wall and well made. And just to think about thought that we'll be forever never seen in my mind that a day will be without you. Any last words, just Breaking hard to do. <laughs> You're the prince your heart. You're the one who you are. Van wat er ook gebeurt Begin te kraken De kleine scheutjes en tranen We kunnen samen van alles Behalve rust bewaren We praten dagen en jaren Maar laten karma bepalen hey.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 Is cross Amsterdam hier bij ZFM. En ja, ik neem het even over. Je hoorde twee streams door elkaar heen net. De non-stop van Dance Radio en de non-stop van ZFM. En dat klonk niet echt best. Dus tot het ochtendprogramma van acht uur ben ik alvast bij je. Hier met Rosalio bijvoorbeeld. Mama. Somos los cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón lo que mirarte Busca a ti te encantó para que tú me cante Somos los cantantes como los de antes. Je voor t, je voor m, je voor t, je voor m, je voor t, je Rosalia met die titel die je gewoon niet kunt uitspreken. Gaan wij ondertussen door tot de klok van 8 uur met Santana, Breaking Down the Door. Zijn allerliefste. En dat was Elvis Presley met de laatste nummer 1 hit die hij ooit had. Zo, al die streams door elkaar heen. Zometeen na 8 uur de officiële start van het ochtendprogramma. Dit was alvast een beetje om erin te komen. Ik, ik laat je achter met um, een bossa nova. En dan ben ik om 8 uur bij je terug en dan beginnen we echt. Tot zo.